Nu. Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Wit-Rusland worden ook vandaag betogingen verwacht. Gisteren braken rellen uit toen de kiescommissie bekendmaakte... dat president Lukashenko bij de verkiezingen 82% van de stemmen had gekregen... en oppositiekandidaat Tychanovske ja maar 6%. In de hoofdstad Minsk gingen duizenden mensen de straat op. terrorisme eenheden grepen met harde hand in. Alle bussen en trams in Nederland krijgen kuchschermen voor de plek van de chauffeur. Dat betekent dat reizigers weer voorin kunnen instappen, schrijft de Telegraaf. Ook gaan chauffeurs bij elke halte stoppen om te ventileren met de deuren open. Koepelorganisatie OVN hoopt dat daarmee de kans op een coronabesmetting kleiner wordt. Ook zwartrijden wordt moeilijker als iedereen weer voorin moet stappen. De schermen worden komende weken geplaatst. In oktober moet de klus zijn afgerond. Het protest van AZ bij de UEFA heeft niets uitgehaald. De club gaat vandaag gewoon mee in de loting voor de tweede voorronde van de Champions League. De KNVB bepaalde na het vroegtijdig beëindigde voetbalseizoen dat Ajax eindigde als nummer 1 en AZ als nummer 2. De club uit Alkmaar meende op basis van de onderlinge resultaten twee keer winst op Ajax rechten hebben op de eerste plaats. De UEFA gaat er dus niet in mee. AZ moet het in de tweede voorronde opnemen tegen het Turkse Besiktas, het Tsjechische Victoria Pulsen of het Oostenrijkse Rapid Wien. Vanmiddag is de loting. Het gaat steeds meer de goede kant op met Fabio Jacobsen... de wielrenner die woensdag hard viel in de ronde van Polen. Volgens de arts van zijn ploeg De Keuning Quickstep zijn de vooruitzichten goed... mits er geen vitale organen zijn geraakt. De ploegarts verwacht dat de renner eind van de week naar Nederland kan worden overgebracht. Het weer, wolken en zon vandaag en opnieuw tropisch warm met 30 tot plaatselijk 36 graden. Later op de dag in het oosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.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 Nashville, jouw wekelijkse dosis country music. Zin in Zandvoort? Zandvoort ja! is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstand. Hey! Uh -huh.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 Let your arrow fly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 24 Radio zoals het hoort vanuit Samgoois dit is ZFM Music was my first love and it will be my last Music of the future We'll <laughs>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 You're Het ritme van ZFM.